Nederlandse voormalige SS'ers en hun nabestaanden die een oorlogspensioen krijgen... kunnen heel gemakkelijk de Nederlandse inkomstenbelasting ontwijken. Ze krijgen hun pensioen uit Duitsland, maar de Duitse fiscus levert daarover geen gegevens. CDA-Kamerlid Omtzigt noemt het een wantoestand en wil dat dit zo snel mogelijk verandert. De ex-SS'ers hoeven nu alleen maar belasting te betalen als ze zelf hun inkomsten opgeven. Nederland en Duitsland wisselen wel over en weer gegevens uit voor de inkomstenbelasting... maar de Duitse oorlogspensioenen vallen daar niet onder.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 Het is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Hartelijk vrijdag en welkom bij Nachtzuster. En het, uh, het zou zo maar kunnen dat je rondloopt met een vraag... die niets met belastingen te maken heeft... Dan kun je nu bellen naar 0800-1121. Het principe van dit programma is dat je een vraag kunt stellen... die overal over kan gaan. En dat er dan altijd wel iemand luistert met heel veel verstand van zaken... die bereid is om ook even te bellen en een antwoord te geven... of in ieder geval een beetje verlichting te bieden op het gebied van uh, lastige kwesties. 0800-1121, dat is het nummer. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Dat is uh, de mogelijkheid om ook eventjes te mailen. Chatten kan op www.omroepmax.nl. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden... Uh, oh, dat zei ik net, chat. Nee, uh, twitteren, dat kan ook. Apenstaatje nachtzuster. Oh, wat een mogelijkheden. Maar het makkelijkste is misschien om de telefoon te pakken. 0800 1121. Ze legt haar koele handen op een voorhoofd. En kijk maar even onderzoek. Jij bij het drinken van wat water. Als oh, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan bij pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan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 Nachtjester, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nachtjester, doe iets aan me bij. Nachtjester, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al haal ik de morgen? Nachtjester, doe iets aan bij. <totstuk> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe aan pijn. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik het aan bij Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht ik iets aan de pijn. It's... Nacht sister. waar wat ben ik zonder je zorgen? Nacht zister, haal ik de morgen. Nacht sister. doe iets aan de pijn. Nacht zusten Nacht zusten. Nacht zister, iets van de pijn, pijn, de pijn, de pijn. Nacht sister. Nachtzuster, de pijn, de Nachtzuster, Doe maar, heten ze. En het liedje dat ze zongen heet Nachtzuster, vond ik wel een keer leuk. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Ellie Smit, goeienacht. Goeienacht. Zeg het wel. Ik had een vraagje. Uh, vorige week was het uh, net, uh, net onder nul, maar gaat om 3-4. En dan uh, met de harde wind, de gevoelstemperatuur was dan 10 tot 15 graden, min, min 15. Ja. En dan was mijn vraag, heeft dat ook gevolgen voor ijsvorming? Ja, ja. Ja, ik moet geen antwoorden geven, maar ik, ik reed langs een, uh, uh, wat was het, een fontein... Ja. En het was 2 graden boven nul en die hele fontein was bevroren. was een prachtig gezicht. Ja, maar dat, dat kan natuurlijk nog komen omdat het s'nachts gevroren heeft. Ja. En dat is dan misschien een volgende vraag. Of is het zo dat die harde wind, ook al was het boven nul... dat mm -hmm. die gevoelstemperatuur koud, dan nog koud is, dat het de ijs in stand houdt? Oh ja. Dus uh, zeg maar, uh, uh, als het voelt als min 15... Dooit ja. het dan eigenlijk? Vriest het dan eigenlijk? Of, ja. is het, um... of houdt het de ijsvorming gewoon in stand? Een soort dat constante. Het Zeker wordt, maar in stand houdt. Ook al is het boven nul. Ja. Net 1, net een of 2 graden boven nul. Ja, nou, dat is een goede vraag, uh, Ellie. Ja. En is er een reden dat je het wil weten? Is het. Uh, nou ja, ik volg altijd. En ik zie altijd die eisen. Ik denk, nou, misschien eens een keer een vraag voor de nachtzuster. Nou, heel, nee, en heel terecht. Ja, het is altijd de, de, het allerbeste om gewoon de vraag via de nachtzuster even te stellen. Precies. 0800 1121 um, Ik ga op zoek naar een antwoord. Dankjewel. Bedankt, Bijna Ellie. Nacht. Hetzelfde Doei. dag. Chris? Ja, dag Astrid. nacht is het eigenlijk, ja. ja. Ja. ik heb een hele simpele vraag. Nou, uh, ja, waarom zijn alle hemellichamen rond? Ik kijk steeds sneller, hè, naar buiten en dan zie ik de maan en dan zie ik de zon ondergaan vanavond. En ik ben al zo dikker van plan om je te bellen en ik kom er maar niet tussen. Nee. En nou is het visje aan de het haak. Het is zover. Het visje, het ja, visje is precies. aan de haak. De eagle has ja. landed. Het is, uh... het is gekomen een keer door de grote knal, hè, de oerknal. Maar waarom zijn dan alle hemellichamen rond? Hmm. Maar, de, maar bijvoorbeeld. De aarde is een zeg maar een anti-ei. Ja, ja, maar het is toch rond. Het, nou, het, het, het neigt rond. wel erg naar rond, hè? Als ik ja, als ik een foto zie zo vanuit zo'n ruimtevaartuig, dan zie je toch of van verder nog de sneuws dan zie je toch een prachtige ronde en kijk eens naar de maan hoe schitterend rond dat die is. Ja, en als je. Kijk die paar kleine heuveltjes, ja. dat maakt niet uit. Nee, die, die tel je nee, niet mee. Die krateltjes op de maan en zo, die... Uh... Nee, dat is, dat is miniem. Dat is een dikte van een vloedje als je een, een euro neerlegt, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. ja. Hmm. Dan ben ik gewoon benieuwd. Nou, ik hoop dat iemand het weet, dat iemand het mij kan vertellen. Ik zeg 0800-1121 en dan ga ik mijn best doen, Chris. Ja. Fijn je yes, gesproken te ik hebben. ik heb nog nooit een... Ik heb nog nooit een acht of een zeskantig of een vierkant hemellichaam gezien. Nee, ja, ik zat er net nog even over na de, te denken. Want maar, als je een, ja. een zandkorreltje lijkt ook rond, maar is dat natuurlijk ook niet? Nee, nee een zandkorreltje is niet rond. Maar de, de nee. planeten zijn in principe rond, daar ben ik wel met je Het lijkt eens. Is in principe allemaal ja, rond? Ja. ja, ja, ja, ja. ja. Nou, 0800-1121. Als er zo'n oerknal komt, hè, dat er ook eens een vierkante rond zwabbert. Ja, dat, dat, als je ja. dat niet... Ja, maar misschien dat het een kwestie van slijtage is of zo. Ja, moet ik het nogal sluiten, hè Ja. Ja. Mm. Uh, ja, goed. Ik heb al 17 keer 0800 gezegd, dus dat doe ik niet meer. Maar ik bedank je hartelijk voor je vraag, Chris. Ik ga door. Ja, fijne ja. nacht. Hetzelfde. Dag. Oké, okay, Doei. Dag. Ellie. Hi, hallo. Hallo, Ellie. Uh, ik heb een vraag, ja. uh, en daar loop ik al heel lang mee rond. Zodra het hier in uh, Nederland warm wordt, mm -hmm. dan zegt iedereen... je moet lichte kleding aandoen, want uh, dat houdt de warmte tegen. Ja. En nou ben ik in de jaren zeventig uh, anderhalf jaar in het Midden-Oosten geweest. Mm -hmm. En in de woestijn, alle nomaden, beduïnes, lopen allemaal in donkere kleding. Oh ja. En als je naar onze mede-Nederlanders kijkt, naar de Turkse mensen, de Marokkaanse mensen, die lopen dus ook in de zomer in donkere kleding. Oh ja. En ik vind het heel tegenstrijdig. Ja. <laughs> ja, ik loop er al zo lang mee. Ik kom er nooit tussendoor. Ik denk, nou ja, goed, <laughs> blijf maar proberen. Lekker vroeg beginnen, ja. Ja, precies. Ik zit, ik zit te denken, ja. Ja, ik vind het heel vreemd, want uh, echt, echt daar in de woestijn, ze lopen gewoon in groepen met allemaal donkere kleding. Nou, dat heeft niets met, met dat witte kleding vies wordt of zo, want als het echt zou helpen, dan zouden die mensen niet in donkere kleding gaan lopen. Want ik bedoel, uh, nomaden die leven toch anders dan wij. wij ik bedoel, wij gaan dagelijks zonder de does en zo. Daar hebben die nomaden niet eens de kans voor. Dus wat dat betreft hebben ze een ook heel, een heel andere leefwijze. Oh ja, je hebt nog even gedacht dat ze misschien wel zijn begonnen met uh, witte kleding. Nee, Maar nee, dat het door het niet dat... wassen in de loop der tijd uh, zwart geworden is. Nee, ik denk dat we er nooit oh. mee begonnen zijn. Dat, het nee. gewoon, dat die mensen van oudsher donkere kleding aangetrokken hebben. En ik vraag me af hoe, de, hoe wij erbij gekomen zijn dat we lichte kleding aan moeten. Omdat dat de warmte tegen zou houden. Ja. Want als je naar die landen kijkt, nou, ook, kijk maar naar films en zo, altijd donkere kleding. Ja, nee, nu je het zegt. Nou, dan uh, hoop ik dat iemand ja. het antwoord geeft, want nu zit het me dwars. Ja. ja. Nou ja, mij ook, maar al heel lang. En ik, ik kom er bij jou maar niet tussen, dus ik ben heel blij dat ik nu eigenlijk. Ja, nou, ik ook. <laughs> <laughs> maar als je dan zegt, het zit me al heel lang dwars, is er een moment geweest dat je dacht... Nou... Nou nee, ik, ik probeer maar dus als jij er bent, dan denk ik van nou, oké, ik ga bellen. Ja. En dat programma start en ik bel, nou, en ik kom er nooit door. Dan moeten we toch nooit, eens wat nooit. op vinden, hè? Ja, want weet je, je hebt ook een, een prachtige uitzending gehad over huilende beesten. Ach ja. Ben je dat nog herinneren? Ja. Ah. Nou, dan ben ik ook aan het bellen geweest. Want <laughs> ka kamelen huilen namelijk ook. Oh. En ik heb, een, ik heb een prachtige DVD en die heet The Weeping Camel. En die is in Mongoli opgenomen over een, over een kameel die zijn uh, jong verstoot had. Mensen hebben daar muziek bij gehaald en dus zo heel ontroerend en... Op laatst accepteerde dat, dat was eigenlijk een trauma of zo. En dat uh, op laatst accepteerde die kameel dat jong. Maar de tranen liepen gewoon uit zijn ogen. Dat maar, was echt zo ontroerend. Maar en Ellie, zei, heb je een, een hele DVD met een huilende kameel? Nee, het is het, is het hele verhaal van... Van de huilende kameel? Ja, het jonkie wat geboren wordt, wat verstoten Ach. wordt. De mensen die hem proberen um, nou ja, goed, nou um, bij dat jong halen er op plaats muziek bij en dan op, op het eind. Dus, het, is een, het is een film. Ja. En op het eind uh, accepteert dat beest dan dat jonkie en dan, dan huilt hij ook. En, nou, ik vond het gewoon zo ontroerend. En hoe kom je aan die, ik, die film dan? Ja. Heb je die cadeau gekregen van iemand? Of dacht je zelf van, goh, wat leuk, een film uh, over een huilende kameel? Nou, ik ben... Um, ik heb heel veel gelezen over het boeddhisme. Ja. En ja, dan kom je toch op, op een bepaald soort films of een bepaald soort, uh, ja, men, uh, levenswijze van mensen. En dan ga je naar een uh, dan ga je gewoon eens zoeken naar speciale dvd's. Het zijn geen dvd's op. Ja, oh hij is trouwens wel op tv geweest. Oh. Maar dat was uh, 's nachts. Dan wordt je s'nachts zo. Ja, en dan die, uh, niemand is... filmhuis DVD, films. Ja. En ja, ja nou ik bedoel, dus die komen zelf of nooit op tv, maar er zitten prachtige tussen. En deze, nou die is zo ontzettend mooi, want ik heb hem al zo vaak uitgeleend aan mensen. En die zullen die ook niet begrijpen dat, dat die beest ook zo'n gevoelsleven heeft. En dat is echt heel mooi. Ja, nou ja, dan heb je hier ook nog eventjes een kleine promotie voor De Huilende Kameel. Uh, hoe heet de film ja. van De Huilende Kameel? Want er gaan nu mensen naar zoeken natuurlijk. De uh, Weeping Camel. Oh ja, oh, dat had je al gezegd. en ja, Dat had ja. ik ook in principe kunnen onthouden... omdat het gewoon een vertaling is van Huilende Camel. Ja. Goed. Nou Ellie, ik, ik ga op zoek naar een vraag over de woestijnkleding. Over de, over de zwart en wijwit. Ja, precies. Dankjewel, ja? hè. Dankjewel. Dag. Dag. Hoi, goeienacht. Henk Bouw. Goeiemorgen, Astrid. Goedemorgen. Vaste nou, luisteraar van je programma. Kijk. Op de eerste drie minuten na... Eh, uh, nachtzuster? Ja, dat, dat plaatje van doe maar. Oh jee, gaan we die discussie weer. Oh jee. Nee hoor, nee, nee, nee. nee. We gaan gewoon meteen. Met... Maar zet je hem dan na, dan zet je hem, dan je, denk je van nou nee het is nu hoor, vier of het het over. Nee ik heb het meteen aan, maar ik ben altijd blij dat het afgelopen is. Dan zet je hem even wat zachter. Ja. Al <laughs> oh, wat erg. Nee, goed, uh, iedereen zijn smaak. Ja, maar goed, maar zo erg is het toch niet? Ja, ik had zo'n rotstijmer adem. Echt waar? Ja. Ik denk namelijk, iedere week denk ik, ik vind het nog steeds een leuk liedje. Ja, want je zegt dat wel elke keer. Ja. <lacht> dan denk ik, nou ja, goed smaken, verschillen. Dat gaat je dan helemaal zo opvallen. Ze vindt het nog ja, steeds leuk. Ik, ja, ik vind het Ja, En leuk. ik zag je op televisie. Oh jee, ja, bij de nachtzoen. Ja, want ik denk dat nou ik je zien ook. Ja, is gelukt. Dus nou, uh, nu ben ik helemaal vast te luisteren. Hè? <lacht> <lacht> Omdat ik op televisie ben geweest. Nee, dat begrijp ik. Nee, ja. Wat ik nou... Uh, bij het beeld heb. Ja, leuk is dat, hè? Of ja, dat is nog. altijd leuk, ja. ja. Had je ook een vraag, Henk? Ja, ik heb juist ook een vraag oh. waar ik mezelf over verwonder als ik kijk naar de reclame op televisie. Oh, ja. Maar ik weet alleen niet of ik dan de naam van die reclame mag noemen. Uh, ja, dat mag wel, want het is geen reclame om de naam van de reclame te noemen, nee. nee. nee dat is waar. Ja. Dan kijk ik naar die reclame van secondlog.nl. Ja? Daar zeggen ze dan van, bent u gelukkig? Even wachten. Bent u gelukkig getrouwd? Oh, verschrikkelijk, hè? Uh, verschrikkelijk. Oh, hey? ja. En, en uh, slutten is niet strafbaar. En uh, ja, meld u maar aan, want dan regelen wij het voor so, u. <laughs> ja, dat, Weet, dat was nog een betere tekst geweest van de reclame. Meld u maar aan, dan regelen wij het voor u. Een ja. uh, commerciële ja. instelling is dat toch... Men is mijn vraag, is er nou niemand, je zou zeggen de reclamecodecommissie... Ja die erop let, dat zoiets erdoor komt. Ja. Dat zoiets toegelaten wordt. Oh ja. Dat is toch vreemd? Omdat, omdat het... Ja, maar ja, vreemdgaan is dus niet strafbaar. Dat zeggen ze en, volgens maar, mij ach, We hebben het over respect en, en moraliteit. Ja. En dit, dit, hier roep je toch mensen op tot het aanzetten van rommel maar raak. Ja, nee, er zit wel wat in. Ik word ook altijd een beetje boos op die mevrouw. Ja. Ik denk altijd, wat denkt u nou zelf? Ik zit er ja. gewoon bij, hoor. U, zit, ja, u spreekt het. nu mijn man aan, maar ik zit hier, uh, ik zit hier gewoon bij. Maar... Je respect hebben voor elkaar. Ja. Maar hier heb je dus geen respect voor de echtgenoten. Nee, het is, is verschrikkelijk. Ik vind, ja. ik vind het ongelooflijk, ja. En, en, en, en er, is, er is geen commissie die zegt van... Uh, Jongens, dit, dit gaat even te ver. Dit kan niet. Ja, maar... maar we, ja, ik denk dat... Het, ja. Ik ben geen moraalredder, hoor. Nee, maar we, we hebben ah. natuurlijk niet... een uh, instantie die op, morale, op morele gronden... ja, of misschien ook wel... Nee. Nou, dan zie je dus verpaupering dus en de dus verloedering langzaam in. De nou, te dat vind ik wel een beetje, hoor. Want als zoiets gewoon... De, week in, week uit, dus zelfs uur in... uur uit op de televisie is... Ja. en iedereen denkt van... Ach, ja. Hoe, vaak, hoe vaak zie je geen misstanden in de landen van, van moordpartijen of, of bedreigingen of geweldplegingen die zich afspelen in de relationele sfeer? Ja, maar misschien wel juist omdat die mensen niet een, uh, een second love gezocht hebben. Ja. Dat, dat ze ja. gewoon toch thuis zijn gebleven en dat het de spanning... Op... Nee, dat kan het nou, ook van alles dat, wezen. Uh, ja, ik weet het ook niet, maar ik vind, ik vind het allemaal een beetje een hele vreemde... Ja. Zaken. Even denken hoor, hoe moet ik dat omschrijven? Is er geen um, morele reclamecodecommissie? Ja, ja, dat is eigenlijk de vraag. Het is, ik vind het een beetje een schande voor je land, dat je je eigen gaan hoort hoor, je moraliteit. Ja, nee, dus Bij ik bon, dus zit. We mond vol als een moslim iets zo in onze ogen. Ja, maar ja goed, zo erg is het natuurlijk ook weer niet. Maar nee. Je hebt altijd een reclamecodecommissie. Wij zitten daar niet voor niks. Nee, maar die zitten er wel voor heel andere dingen. Ja. Dat is, maar goed. Nou ja, maar ik, het bevrijdt bevrijd, me gewoon. Ja, is er, is er nou denk niemand ik, ook die ook dat. Weer dat je, ja, heel goed, weer Henk. Een vraag die hebben vandaag. Ja, en een vraag over reclame. Dus dan kan ik daar een heel mooi plaatje bij draaien. En wellicht heb ik volgende week alweer een andere vraag. Oh, nou dat zullen we ja. wel eens zien. Nee, dan spreek ik je dan, Henk. <laughs> ja, kom goed hoor. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dag. Doei, doei. Hey. Hey. Gabriel Rios hey. is dit. Broad daylight. Hey. Mijn appelsap.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 Light in the broad daylight Broad daylight Light in the broad day broad Please don't leave me alone daylight. Leave me alone in the broad daylight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 Broad Daylight van Gabriel Rios was dat. Trouwens uh, nog steeds een van de populairste zangers van België... Staat. Heeft, heeft daar, hoe noem ik het goed zeggen... Uh, 118 weken in de album zoveel uh, al gestaan. Dat is best echt heel erg lang. Dat is ook een record in België. En allemaal naar aanleiding van dit prachtig liedje Broad Daylight. Dus 0800-1121 is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Huit Poortman, Goeienacht ja. Hallo. Ja daar ben ik, hoor je me? Ja. Prima, um, we hebben elkaar een paar maanden geleden gesproken toen had ik die vraag, waar ik nooit een antwoord op gehoord heb, van en... wat we hier meer Belgische munten zagen dan Nederlandse. Ik nooit een gehoord, antwoord, daar is het de halve nacht over gegaan Huip. Ja dat weet ik, maar er is nooit iemand die mij heeft uit kunnen leggen dat er meer Belgische munten bestaan dan Nederlandse. Jawel. Oh, nou, dan heb, ik, dan heb ik het niet goed gedaan, dan ben ja, ik eigenlijk in de hap En ik kan maar... de antwoorden nooit goed onthouden, maar volgens mij zat het erin... dat er sowieso in België meer uh, muntgeld in omloop is gebracht oh, dan papiergeld. Dat zou kunnen. Dus dat, dat er niet. op zich, als, je, als er relatief oh. hetzelfde bedrag in omloop is gebracht... is dat in België met meer muntjes gebeurd dan, oh. uh, dan in Nederland. Dat zou kunnen. Dat ja, is, maar, ik, maar ik lig in bed en ik val wel eens in slaap. En dan ja, dat kan, dus niet. Dus, dat het nooit, kan dus niet. Dat kan dus niet. Ik hoor het programma nooit... Van begin tot eind helemaal klaar wakker. En ben maar je de ben enige, weet je dat, Huip? Nee, denk ik niet. Nee. <laughs> <laughs> maar ik ben nu klaar wakker. Mooi. En ik hoorde die vraag over dat ijs. En toen dacht ik, ja, dat heb ik zo dikwijls gezien. Uh, ik heb lesgegeven op een school. En dat was voor de, bij de gang waar ik lesgeef. dan keek je op een plat dak en daar stonden dikwijls plassen op. Ja. En uh, als het dan, dan was het boven, dan was het twee, drie graden boven nul. Met van dat droge, windere weer. En dan waren ze helemaal strak bevroren. Ja. En toen, en dit heb ik wel eens mijn leerlingen meegenomen. En die heb ik gezegd, nou, kijk nou, vlieg vandaag, nee meneer. Ik dacht, er ligt toch ijs. Hoe kan dat nou? Ja. En dat kan. En wat zeiden die leerlingen dan? Nou, die uh, moesten zich afvragen hoe dat dan kwam. En uh, toen heb ik het ze uitgelegd. Nou, leg het eens en... uit, meneer Poortman, meester nou, Poortman. Ja, eigenlijk heel simpel. Ja. Um, als je hand nat is en je blaast erover, wordt je hand ontzettend koud. Ja. Nou, hoe komt dat? Dat komt omdat dat water, zeker als de lucht droog is, verdampt. Ja. En om water te verdampen, dat weet je wel als je koken wil, ja. heb je heel veel energie nodig. Ja. En waar haalt dat water zijn energie vandaan? Uit zichzelf. En wat gebeurt er dan? Dan koelt hij af. Dus daadwerkelijk... Dus als je over, net zo goed, als je een kopje thee hebt, wat het heet is, blaas je het erover om het goud te laten afkoelen. Dus en als, als dus ja. de, de lucht plus 2 of plus 3 is, maar heel erg droog, dan verdampt er heel veel water. En dan kan, het water wat, dan kan het water dus een stuk kouder worden dan de lucht erboven. Dus het antwoord is eigenlijk gewoon ja, dan vriest het. De verdampingswarmte van het water, doordat het water verdampt, dus het gebeurt vooral als er wind is... Ja. En die wind is erg droog. En dat hebben we de afgelopen dagen gehad. Ja. Met die, en dan, dan kan het gebeuren. Daarom zal ijs ook uh, onder die omstandigheden veel sneller aangroeien. Omdat het ijs ook wordt afgekoeld door die droge lucht. Dus was helemaal niet zo gekke vraag van nee, dat was helemaal niet zo'n gekke vraag van Ellie Smit. Nee, dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Nee. Nou, en een prachtige antwoord. Dank je wel, Huip. Ja. En wat die bollen betreft. Ja. Die, uh, die ronde vormen, hemellichamen. Ja. Dat was nog zo'n vraag. Ja. Elk. elk, elk uh, voorwerp wat zijn eigen vorm kan bepalen, wordt een bol. Ik heb toevallig van de week voor een speciale gelegenheid moest ik ergens bellen blazen. En bellen zijn altijd ontzettend bol. Ja. Ik probeer maar ze een vierkante wel te blazen. Dat lukt je niet. Maar hij portman. Ja? Waarom was je voor een gelegenheid bellen aan het blazen? Uh, ik, zat, ik heb uh, meegedaan in een filmpje. Over luchtvervuiling, wat werd opgenomen door de Verenigde Milieudefensie in het kader van een actie voor schone lucht. Oh, wat een goede motivatie om onder... bellen te blazen. Ja. ja, en daar werden onder andere bellen geplaatst. Ik weet niet meer precies waarom dat gebeurde, want <laughs> dat, dat, is, dat ligt aan de mensen die dat filmpje opnemen. Maar daar moesten we allemaal gekke dingen voor doen en daar huh? gaan ze een documentairetje van maken. Ja, een filmpje van twee of drie minuten van maken, dus ik ben benieuwd wat er van overblijft. Nou, ik ook. Ja, ik ga erop letten of ik ergens vast... bellen voorbij wordt zie. komen. van ergens getoond ja. binnenkort. Maar die worden dus ook rond die bellen. Die zijn, ja, lucht, dat weten we. Dat weet iedereen. Als ja. je bellen plaatst, zijn ze rond. En regendruppels zijn ook rond. Oh, ja. En luchtbellen onder water zijn ook bolvormig. Hmm. De zon is een gasbol. kan ja. ook zijn eigen vorm bepalen en is dus bol. Ja. De aarde was vloeibaar. En, en elke planeet ontstaat dan wel gasvormig, dan wel vloeibaar. En zolang die vloeibaar is, wordt die een bol. En als er dan een korst omheen komt, zoals bij de aarde, blijft die een bol. En als die stolt, zoals de maan, blijft die ook een bol. Oh ja. dus, en dat komt gewoon door de, door de, de zwaartekracht, zal ik dat maar noemen. Dus, uh, uh, dus alles wat in een, in een, in een, in een uh, als je een vloeibol een vloeibare een druppel neemt. Want de aarde was in feite een supergrote druppel. Yeah. Een, een, een, nou, dan is daar, uh, trekt alles naar het centrum toe. Ja. He, ik bedoel, de zwaartekracht werkt naar het midden toe, naar de kern. Ja, en het is logisch dat dan alle uiteindjes ja. dan ongeveer even mol. ver. Ja. Dan wordt het automatisch een bol. Als je de maan op het ogenblik midden door zou hakken, dat kan niet, maar in theorie, dan zou, dat, dan, dan zou het inderdaad geen bol geen meer worden. Nou, de meteorieten die van steen ja. zijn, zijn ook niet zuiver bolvormig. Die hebben eigenlijk nee. hele rare vormen. Ja, precies. Maar zolang het dus zelf de vorm bepaalt, gas de grote planeten zoals Jupiter en, en Saturnus, die zijn bestaan uit gas, uh, die, uh, die, die, die, ja, daar, die hebben geen vaste oppervlakte, dus dan krijg je ook een bol. Eigenlijk heel logisch, hè? Ja, het is, het is inderdaad volkomen een, een, een, een gevolg van, de, natuur, van de, natuur, de kracht in de natuur. Nou, bedankt namens Ellie en Chris voor de antwoorden, Huip. Ja, misschien. En over die zwarte kleding loop ik ook nog na te denken. Ik oh. heb het is me ook wel opgevallen. Het is natuurlijk wel zo dat witte kleding minder warmte is, maar dat is al... En ik weet ook niet of volgens mij is er ook geen religieuze reden voor. Nee. Hoewel je Arabieren wel in witte kleding ziet lopen hoor. Het, het is ook niet zo dat ze allemaal altijd in nee, zwarte kleding Arabieren lopen. Nee, ja wel, maar de, de inderdaad, de, de Marokkanen ja. en de en de en de, heel veel mensen lopen in donkere kleding. Ja, maar waar, en echte, waarom? Hier met, ja. die, met die. Uh, daar, daar lopen ze wel in witte jurken hoor. Ja. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb er wel plaatjes van gezien. En dat, is dan weer, dat, dat lijkt heel logisch, want wit uh, weerkaatst licht ja. en dus uh, absorbeert ja. ook heel warmte. Dat zijn wel bijna ja. allemaal. Maar van waar dan die zwarte kleding? Nou goed om de vraag nog maar ja, even aan ik, te zwengelen. Ja, ik ja. weet niet. Ik, het, het is inderdaad, je, het, het, is, het is wonderlijk. Maar het heeft natuurlijk ook wel met het vuil te maken hoor. Maar. Uh, ja, want wit is Denk wel ik. heel besmettelijk. Zeker in de woestijn. Ja. Ja. ja, want je hebt ook geen water om te wassen. Nee, precies. Dat moet je ook nog eens een keer realiseren. Ja, ja, ja. ja. Um, dat, dat, of dat de reden is, weet ik niet hoor. Maar daar ga ik ook niet op in, want dat is weer een ander vraag. Ja, we gaan door. Bedankt. Nou, succes verder. Ja, hetzelfde. Doei. Ja, dan bel ik toch wel een keer. Ik ben nog klaarwakker. Ja, ja, oké. Nou, dan spreek ik je klaar. dan. Oké. Okay. Ja. Dag. Ja. Dag. 0800-1121. Albert-Jan. Albert-Jan, hallo. Hm. Ik hoor het uh, vrij stil zijn aan de andere kant van de lijn bij Albert-Jan. Hm. Jan van Buiten? Ook niet. Soms Richard van, van nu... Binnen? Ach, Richard van Binnen en Jan van Buiten. Wie heb ik nu aan de telefoon dan? Richard. Richard, ja. Hi Richard. Goeienacht uh, Astrid. Zeg het eens. Ja, ik vroeg me af waarom Jacques Brel ooit is gestopt met het Nederlands of het Vlaams zingen. Oh, waarom? Hij ooit af te zoren, terwijl hij dat zo mooi deed. Oh, ja. En ik ken één liedje van hem, van Marieke. Ach. Zingt hij half in het Nederlands of het Vlaams? Ja. En half in het Frans. Ja, mooi is dat, hè? Ja, ja, heel mooi. Ja. Het is een Hele genres, ook zijn frans. Maar op een gegeven moment heeft hij besloten. Niet meer uh, Vlaams te zingen. Hij heeft toch nog een liedje wat hij half in het Frans... wat hij half in het Nederlands zingt? Het Vlakke Land? Ja, mijn Vlaanderenland. Ja, mooi hè? Ja. ja. ja. Maar uh, de vraag is dus waarom hij ooit is overgestapt. Ja, hij heeft het niet meer gedaan. Nee. Hij heeft op alleen maar Frans gezongen. Oh ja. Gestopt met Nederlands zingen. En weet je het niet eigenlijk gewoon... Zo klinkt het een beetje. Ja, je hebt het liedje La Flamande. Ja. ja, ja, Flamand, ja. Heeft die heeft uh, hij erop af in het Frans. Maar waarom? Uh, wat, wat zijn, wat, wat zijn drijfveren geweest? Dat weet ik echt niet. Hoor ik, hoor ik nou bij jou ook een licht fra, een Frans accent? Nou, niet, niet van oorsprong. Niet. niet expres? Nee, nee, nee. <laughs> ook niet per ongeluk. Oh, oké, okay. ik dacht heel even te horen. En van waar die interesse in Jacques Brel? Omdat het gewoon heel mooi is. Oui, bien sûr. Ah, ja, natuurlijk. <laughs> ja. Nou ja, dan, uh, dan gaan we eens even kijken of iemand daar een, uh, een antwoord op kan geven. Dus waarom is Jacques ja, Brel gestorven? Ik ben het gewoon niet gekapt. Uh, ja. En in Le Flamand, geeft uh, hij ook, had uh, hij te keer over, over de, de, de Vlamingen? Ja. ja. Maar waarom? Uh, er is iets gebeurd. Ja. Oké. Okay. Nou, dank je wel voor de vraag, Richard. Van binnen. Ja, dank je wel. En misschien een suggestie voor een liedje. Um, nou, ik denk er nog even over na. Oké. Okay. Oké, okay, bonne nuit. Bonne nuit. <laughs> Doeg. Jacques Brel, natuurlijk. Aïe, Marie Mariek, Mariek. Je met taan entre dit tou De Brugge et Gand Ain Mariek Mariek Il y a longtemps entre les deux De Brugge et Gand Zonder liefde warme liefde Wide wind dust om wind Zonder liefde warme liefde wind de zee de grijze zee zonder liefde, warme liefde, leidt het licht tot donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. land daar. Mariek, Mariek, Marie, le ciel flamand, couleur des tours, de Bruges et Gand. Mariek, Mariek, le ciel flamand, pleur avec moi, de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leid het licht, het licht, En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, van Vlaanderen, Ay, Marieke, Marieke, le flamand, il de bruges le ciel flamand, peut il tarot, de bruges à Marieke, zo tes vingt ans, couchez mes de bruges Zonder liefde, warme liefde, lachte duivel, de zwarte duivel, zonder liefde, warme liefde, brand mijn achter mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde, sterke de zomer, de droeven zomer, en scheurt de zand over mijn land, mijn vlatteland, mijn Vlaanderen land, Marie, Marieke, voor die en de Revienne le temps de Bruge et quand Aïe oh, Marie comie que revienne le temps où tu m'aimais de bruges à quand oh, Aïe Marie Marie-Comarie que le soir souvent entre les tours de bruges et quand Ooit stapte hij dus over van het Nederlands... of eigenlijk het Vlaams naar het Frans, of eigenlijk het Waals. Uh, Jacques Brel. En de vraag is dus waarom? Tenminste, die vraag, daar loopt Richard Bende mee rond. Um, en je hoorde Marieke van Jacques Brel op Radio 1. Jan van Buiten, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Hallo, goedemorgen. Ja. Uh, ik heb een vraag over klemtonen, maar... Uh, Witte en niet-witte kleding in warme streken. Ja. Uh, de, de koning van Marokko, ja. als hij zich laat vereeuwigen op een foto, is hij altijd is in het wit gekleed. Ja. Uh, dus het is, niet, het is niet zo dat per definitie uh, men daar gekleurde kleding nee. draagt. Ik denk, uh, Mahatma Gandhi ja. of Nehru uh, uit, uit India, van vroeger, waren ook in het wit gekleed. Ja. Dus dat is niet... Nee, dat gaat ook wel eens iemand in het wit gekleed. Ja, wat waarschijnlijk uh, wat meer voor de hand ligt is dat de grondstoffen waar die kleren van gemaakt worden, dat die van nature al gekleurd zijn. En dan... Worden in die landen ja. heel veel schapen en geiten gehouden. En dat zijn dan zwarte schapen. En dat zijn, ja, dat zijn Nubiese schapen, veelal, net van die hangen worden. Ja. Of Nubische geiten schapen. En die wol is niet zoals bij ons de Tesselaar, maar die wol die is allemaal gekleurd. Ja. En als ze dat verwerken, en dat doen ze dan zelf. Ja. Ze dat verwerken tot kleding. Ja, ja dan, is dat, uh, dan, is dat, dan is dat gekleurd en donker. Ja, maar goed, dan blijft de vraag als, als uh, zwart warmte absorbeert... waarom je dan niet de witte schapen pakt om de wol van te verwerken. Ja, dat, dat is omdat witte schapen ja. daar vrijwel niet voorkomen. Oh. Zijn, uh, ik, heb wat, uh, ik, ik heb wat in die kontrijen uh, gewoonte gereisd. Ja, En dat Tesla's kennen ze daar niet. Nou, maar dat heeft de natuur ook slecht geregeld dan, qua zwarte schapen. Je zou, als het warm was, dan, wordt dan ook meer witte schapen moeten hebben. Ja, nou is de kleur... Ja. Kleuren daar... Uh, uh, uh... Ja, ik wil ja, het dat ook niet is... te ingewikkeld maken. Nee, nee. Nee, nee, nee maar daar nee. zijn... Daar zijn uh... Die zijn gebonden aan, aan uh, erfelijke factoren. Ja. En dan denk ik dat wit recessief is. Niet overheersend. Oh, ja. En dat gekleurd overheersend is. En daar, daarom er daarvan veel meer voorkomt dan van wit. Oh, ja, Dat zou kunnen. Nou, ja, klemtoon. De klemtoon, ja. ja. Uh, ik verbaas mij daarover. Het, eh, meer lettergrepige. Nou, dan zijn dat plaatsnamen bijvoorbeeld. Meer lettergrepige eh, plaatsnaamwoorden. Ja. Daar. leggen de mensen op verschillende delen van zo'n woord de klemtoon. Ja. Ik geef maar eens een voorbeeld: Westerbork. Oh ja. En Westerbork. Daar ligt, daar ligt de klemtoon op het laatste gedeelte ja. van dat woord. Tenminste, ja. voor mijn, in mijn beleving. Ja. Maar ik hoor ook wel dat de klemtoon op de eerste deel ge gelegd wordt. Ja. Uh, zo zijn er veel meer voorbeelden. Maar wat is nou, ja, hoe komt dat? Wat is gangbaar. Wie, wie, wie, uh, uh, wie besluit tot een goede klemtoon? Ja. Ik denk de mensen in Westerbork. Maar waarom volgen dan al die andere mensen niet? Ja, dat is raar, hè? Die uitspraak. Ja. Heeft, eh, heb je nog meer voorbeelden? Behalve Westerbork? Nou, nou, nou zo op het moment eigenlijk. Ja, hoge veen. Nee, je zegt toch niet hoge veen? Dat wordt. Eh... Nee, er zegt niemand hoge veen. Nou. Ik heb nog je nooit bent... iemand hoge veen. Nou ja. Um, ik zeg ook ja, niet te vaak mensen. Er zijn Hogeveen. zelfs wel. Zijn ja. zelfs wel maar daar heb ik toch geen voorbeeld van. Mm -hmm. Er zijn zelfs wel. Meer lettergrepige zelfstandige naam worden, waar de klemtoon op het achterste gedeelte wordt, en dat klinkt, heel, ja. dat, dat klinkt heel apart. Ja, nou ja, wie is de klemtoonpolitie? Dat vind ik een goede vraag. Ja, ja. nou dankjewel Jan. Uh, graag gedaan. Jan van, uh, Jan van Buiten. Jan van Buiten. Jan van Buiten. Jan van, nee, Jan van Buiten. Jan van Buiten. Jan van Buiten. Oké, okay, dankjewel. Ja, dag Astrid. Dag. Dag. Dirk. Uh, hallo, met Dirk Zomerhuis. Hallo. Wat, dit heet je echt de zomerhuis van je achternaam? Ja, zomerhuis, ja. ja. Wat? Dirk is de uh, naam van mijn opa. Maar de, de, ik kan me toch niet voorstellen dat er een familie bij Napoleon kwam... die zei van, nou ja, we hebben een zomerhuis, dus noemen we ons maar zomerhuis. Ja, toch is het zo. Echt waar? Ja. Zomerhuis. Ja. Het is gewoon een bestaande ik, naam. Dat is een mooie naam, toch? Ook het is prachtig. prachtig. Ja. Zomerhuis. Ja. Van je achternaam. Is ja. Zomerhuis? Ja. Goed. Sorry, Dirk. Waar belde je voor? Nee, niet Dirk. hoor, Dirk. D E R K. Oh. Ja, laten we het dan wel Dirk. goed zeggen. Dirk. Dirk. Nou, maakt niet. Ja. Dirk. Dirk Zomerhuis. Ja. ja Dirk waar belde je Dirk voor? Zomerhuis. Ja. Dat ik heb wel. een vraagje. Het is eigenlijk heel simpel, eigenlijk, maar. Uh... Ik heb een, uh, twee weken geleden een televisie heb ik uh, met mij gekocht en oh. ik ben erachter gekomen dat uh, vandaag dat hij uh, ook op internet en dergelijke wel 500 euro goedkoper is. Oh. En dan vraag ik me af kun je daar wat aan doen? Oh. Of is het gewoon pure pech? Kan je hem niet nog terugbrengen? Nou, hij is prima. Ja. Hij is gewoon, hij, kijk, hij is prima, de televisie is prima. Ja. Maar ik heb hem op internet en dezelfde, en ook de zaak waar ik hem heb gekocht, is die 500 euro goedkoper. De zaak waar en, je hem hebt gekocht ook? Ja. Maar nou, is die is, daar dan uh, nu in de aanbieding? Ja, die Ja, het is een, oh. ja, een ouder model, zeggen ze dan. En oh, tien jaar okay. geleden had hij dat misschien wel kunnen Toen weten, was het nog met... een nieuw model. <laughs> ja, zo ja, snel ja, gaat ja. dat tegenwoordig. Ja. Ja. Dus ik vraag me af of je daar wat aan kan doen. Is daar. Of heb ik nou gewoon een beetje pech, eigenlijk, zeg maar. Maar je, je kunt hem toch gewoon uh, terugbrengen en zeggen... ja, hij kleurt toch niet bij mijn kamer? Oh, is dat... <laughs> ik weet niet, hoeveel dagen heb je nou? hem? Uh, nu, vanaf de negentiende. En het is, uh, het is nu de negentiende negen... negen... tien dagen? Tien dagen, ja. Dan krijg ik niet hoe lang dat kan met een tv. Nee, nee ik weet het ook natuurlijk niet, echt. Oh, dat, wat ik kan een dagelijks. Ik, ik hoop met coulantie te maken te krijgen, natuurlijk. Dat die man, uh, mijn vader heeft daar ook al... Uh, wat spullen gekocht. Uh, flink wat spullen gekocht. Misschien heeft hij daar wel coolantie ja, bij. De maar. familie Zomerhuis, die staat daar goed bekend. Ja, ja maar dan kun ja. je natuurlijk wel vergeten. Want als, als jij dan komt, je zegt, ik heb tien dagen geleden die tv gekocht. Voordat hij in de aanbieding was, mag ik mijn 500 euro terug. Dan komt jouw buurman, die heeft twaalf dagen geleden daar een tv gekocht. En dan komt ja, de overbuurvrouw. Ja, dat moet je, die je heeft natuurlijk uh... dan moet je niet massaal doen. Maar als je al wat hebt gehaald, daar toch wel misschien... Misschien kan ja. ik het toch proberen, maar gerechtelijk denk je niet dat ik daar... Uh, ja, ik denk het eigenlijk volgens mij nou, niet met dat hij goedkoper is geworden. Want dan zou iedereen altijd alles wat in de aanbieding komt kunnen... Maar ik zit meer aan een soort... Nou, het is uh, geen aanbieding. De prijs is gewoon gezakt. Het is geen aanbieding. Het is nu de, de, de, de, de valuta is gewoon, uh, zeg maar... De, de televisie was, zeg maar, uh, ja. uh, 1500 en hij is nu 1000. Oh, ja. Is, dat, de, de, de prijs is het is geen aanbieding in feite, ja. Maar omdat het, de, de, de, de, de televisie natuurlijk is achteruit gegaan. In die zin, het is een ouder model geworden ja. sinds een week of een paar dagen. En daardoor is die prijs enorm gezakt. Het is geen aanbieding. Ja, nee, maar je kunt. Ik weet zeker dat je hem niet ja. terug kunt brengen en kunt zeggen van ja, want ik, hij is nu goedkoper. Of dat je kunt ja. zeggen van ik wil 500... Volgens mij doen ze dat niet. Maar ja, je kunt nee. natuurlijk altijd mazzel hebben. Maar, ja. maar, ik denk, ik denk waar je misschien nog wel. Ik, je zou even moeten kijken hoe lang je hem nog terug kan brengen. Breng je, breng je hem gewoon terug? Ja, dat zou ook kunnen, ja. ja. Gewoon terug. 14 dagen heb ik, bij, hun, bij, bij expert heb ik het gehaald. Oh, ja. mag ik mag niet de reclame maken misschien, maar... Nee, maar is er 14 dagen? Kun je nog 14 dagen uh, terugbrengen? Er stond wel 14 dagen omruil, uh, omruil uh, gebeuren en zo. Dus ja, ja ik zal eens kijken... Ja, ik breng je hem ik terug? Zeg, zeg dan... je, er is niks op tv? Nee, er is alleen nog alles op de radio, dus... Uh... Ik heb, ja, zeg je, ik heb hotter ja. than my daughter gekeken. Ik ja. wil mijn tv terugbrengen, uh, nee. want ik, uh, ik wil hem niet meer. Ja, zoiets. Ja, precies, ja. Daarom. Ja. Oh, ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd, ja. Nou, als je het gaat proberen, moet je het even... Oh, dan moet je hem ook weer helemaal in... afkoppelen en inpakken. Dat is ook wel een Nee, ja, het, eh, het moet... maar misschien is die man zo coulant dat hij toch zegt van... Hè, ik, neem ook ge... ik neem zou genoegen met minder nemen, hoor. Ik bedoel, uh, kijken. Uh, ja, dat weet hij nu. Hij zit nu te de... luisteren, ja. hij zit op te schrijven... Hij zit tegen de, ah. de radio te schreeuwen. Ah. Met hoeveel neemt hij genoegen? Maar, ja precies, ja. Ja. Nee, dan moet ik het ook niet meer niet doen. Ja. Nee, je moet het ja, gewoon okay. proberen. Ja. Je moet het ja. wel, maar inderdaad, het wordt wel lastig. als je Want als het in ruil als je inruiltermijn, dan kom je binnen en zeg je van... nou, ik, ik wil mijn tv terugbrengen en ik wil graag precies dezelfde... maar dan voor minder geld ruilen. Ja, ja precies. Nou ja, je kunt het ja, dat proberen. dat zou een zijn, hè? Ja. ja. Of, uh, of misschien toch zeggen dat er strepen, dat, dat, dat er strepen in beeld of zo... Ja, ja, ja. Je gaat me oh. goede tips geven. Ook eigenlijk een beetje onveilig, Een beetje oneerlijke tips. Ja, maken. ik merk ja. nu ook dat ik de grens ja. van de, uh, ja, de, ja, goed, van de, de middenstander de, overga. Ja, ja. ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Maar... maar ik kan ook gewoon zeggen dat ik obsessief ben. En dat ik gewoon een tweede nog eens wil. En dat ik obsessief ben, zeg maar. Ja, en dat je dan maar daarna, daarna die andere kan, terugbrengt. Andere ja, dat je daarom in. Ik ben obsessief en ik moet een tweede. dezelfde de... moet altijd anders. Ja, He, anders, anders. wordt ik opgenomen en alles. Nou, ja, ja je hebt een last heen, van een dezelfde televisienureau. Nou, we komen ja. in een heel eind, derek ja. <laughs> Ik ben heel benieuwd. En ik, vond, ja. en ik vind het nummer van nacht, nachtzuster wel heel erg mooi. Je hebt je oh, goede gelukkig. herinnering aan. Oh, maar je ook mag hem voor mij blijven draaien. Oh, gelukkig. Ja, ik vind, nou, maar dat doe ik ook, want ja. het past gewoon zo. Ja, het ja, absoluut. Ook niks zijn. Mooi nummer, prachtig nummer. Ja. Ja. Nou, heel fijn. Dat is wel een ja. positief afstand. Succes ermee, Dirk. Ja, dank je wel. Bedankt. Dag. 0800 Freek Tieleman, goeienacht. Hey, jonge dame. Hey, hey. ik wou zeggen nu oude man, maar dat is niet aardig, hè? <laughs> nee, dat is nou, niet aardig. En dan bovendien helemaal 70. niet waar, want hoeveel jaar ben je, Freek? Bijna 70. Nou, hier, jonge bloem. Maar, ja, nou, volgens mijn huisarts had ik al vijf keer dood moeten zijn, statistisch gezien. Oh. <laughs> Om, dan kom je uit een slechte wijk? Of, uh... <laughs> nou, nee, nee. Maar God, oh. uh, ik leef eigenlijk al uh, meer dan 40 jaar in uh, geleende tijden. Want met mijn 25 zei ze het ook al dat ik nog maar drie jaar te gaan had. Oh, prima. Dus, uh, nou. dus uh, het maakt mij niet zoveel uit. Dus ieder jaar weer een cadeautje? Zo kun je het ook zien Maar ja. uh, Ik heb gezegd als ik 70 word ja. ik 69 overleef ja. Want ze was een nuf uh, jaar lang volhouden <laughs> Daar word je ook heel moe van ja. Dan wil ik ook 85 worden Oké okay, dus als je de 70 haalt Dan wordt het ook 85 Ja en daar ga ik ervoor Oké okay. En als je het niet haalt Dan, uh, ja, dan zijn we klaar ja. toch zijn we uitgepraat? Ja. ja Goed. Ach, maar waar belde Levert je verder nog op. over, uh, Freek? Nou, ik wou je eerst. Uh, je telefoon haalt de uh, 75 niet, hoor. Oh, nou, ik zit een oh. te draai. Oh, dat moet je ook niet maar, tegelijkertijd doen, ja. ja. <laughs> ik, uh, ik moet je complimenteren dat je weer uit mag slapen op uh, zaterdagochtend. Oh, jeetje, Ja. Een Tuffy was er weer. Ja. De week. ja. Dit begrijpt echt niemand, hè, Freek? Deze <laughs> nou, wending. Ik heb de afgelopen maanden... Uh, waargenomen voor mijn uh, collega... Uh, Tuffy Vos op uh, Radio 6... op zaterdagochtend. Ja. En ze, was, ze is weer terug, hè? Ja, oh, ze was er wel afgelopen ja. zaterdag. Oh, gelukkig. Ja, ja, ja, ja. Nou. Maar waar ik voor al is... is ja. het volgende. Uh, die Zwarte kleding. er zijn vooral de nomaden, de beduïnen, die donkere kleding dragen. Ja. Maar die dragen heel veel lagen over elkaar. Oh. En dat werkt isolerend. Zowel in de warmte als in de kou. Oh. Want de, want de, de nachten die kunnen daar, kan daar ook vriezen hoor. Vergis je niet. In de nee, de ja. Maar goed... Maar als je, als je dan oh, dat, heel dat veel lagen over elkaar doet... en de buitenste laag is zwart, dan merk je dat niet. Dan zit er van binnen een soort ingebouwde airco. Eens, want, want, uh, ingebouwde airco, want, want lucht isoleert. Oh. hoe meer lagen, hoe meer lucht. Het lijkt me toch warm, maar ik ga het van de zomer eens proberen. Nou, neem een thermoscan. Uh, daar zit ook een luchtslaag in, om ja. te isoleren. Ja. ja. Dus als ja, ik gewoon... Van de zomer, dan doe ik al mijn zomerkleden over elkaar aan. Dat maakt niet uit. Ja, maar als het strak over elkaar zit. Als je, als je uh, drie of vier nylon hemden. of, of, of uh, zijden hemden over elkaar draagt. zal er weinig lucht in zitten. Maar als het, oh ja. het wolk is, dan zit er veel meer lucht in. Oké, okay, het moet wel een half schaap zijn. Oh, minstens. Oké. Okay. Of misschien hebben ze wel uh, camelwool. Ja. Weeping Camel Wool. Ik, uh, ik ga er eens mee experimenteren. Dankjewel, Freek. Wacht, wacht, wacht. Wacht ja? toch? Ja? Ik heb een uh, vraagje althans. Ik heb een oh. theorie die niet klopt. Oh. Maar ik vind het zo vervelend dat die niet klopt. Dus of iemand maar hem even ik... aan wil passen? Ik ja. Kijk, ik, mijn stelling is. Je moet wel weer in de telefoon blijven praten. Want je zit stiekem ja. weer ja. dat sigaretje te, het... te draaien. Nou, ik heb een headset op, dus mijn handen zitten. Als bij. daar, ja. Uh, mijn stelling is dat als het vriest, mist ja. het niet. Oh. Want, uh, ja, het mist wel, want dat weet ik uit ervaring. Dat het mist. <laughs> maar mijn, mijn, mijn uitgangspunt is dat als het zo koud is, dan bevriezen die regendruppels. Ja, en de waterdamp. De, de waterdamp bevriest en die valt op de grond als ijzel. Dus ik ben altijd zo verbaasd dat het mist als het vriest. Oh ja. Ja, nou, goeie vraag. Ik, ik ga het even oplossen. Ik mag het leiden. Ja, nou ja, ik, kan, ik heb daar natuurlijk niks over te zeggen... want ik ben volledig gebonden aan de mensen die bellen naar 0800 1121. Dus als niemand belt, dan kan ik natuurlijk niks voor je regelen. Maar als mensen nu bellen naar 0800 1121, dan zet ik ze door en dan hoor je het zo. Dankjewel, dokie. Freek. Goeiedag. Hé, hey meidje. Uh, toch kijken. Doeg. Hoi. goed een tuffie. Hoi. Um, Marco van der Horst. Ja. Hallo. Uh, meneer, Zom, meneer Zom, hij is met zijn televisie. Ja. Een hele simpele oplossing. Oh. Hij, pakt zijn televisie, hij pakt zijn televisie in. Ja. Zijn geld gaat, gaat hij niet terugkrijgen, maar hij ruilt zijn televisie in... voor eenzelfde televisie van 1500 euro. Dus zet hij een nieuwere televisie, een nieuwe model... voor de prijs van het oude model... Oh! Oh! Oh! Heel simpel. Dus het gaat niet om geld terug te krijgen, het gaat om een nieuw model voor hetzelfde geld dat het je uitgegeven hebt. Ja, maar kun je in de winkel komen en kun je ook zeggen van nou, ik wil mijn televisie omruilen, want ik wil een nieuwe model, dan, dan zou nee, ik... Nee, nee, je gaat niet zeggen nee, hij gaat, hij gaat naar, de, naar, de, naar de zaak doen, hij zegt ik wil mijn televisie omruilen, ja. voor een televisie, voor hetzelfde bedrag. Dus of het dan, een, een, een, wat voor merk het ook is, dat maakt niet uit, want het bedrag heb je al uitgegeven, 1500 ja. euro. Ja, dus dus, dat maar dan heb je wel een nieuwe model televisie. Ja, want en je ja, ja, ja. ja. ja. Dat is heel simpel, denk ik. Kijk, hoeveel ja. geld zal hij niet terugkrijgen? Maar je hebt natuurlijk meer zaken. Wanneer je spullen koopt, kleding of wat, het is te klein, dan breng je terug. en krijg je een tegoedbon. Dus ik heb voor hetzelfde geld, oh, ja. mag je iets anders uitzoeken. Dus ja. ik zou, als ik hem was, gewoon een, een nieuwere televisie uitzoeken. Dus een nieuwe model, voor hetzelfde geld als voor het oude model. Ja, ik begrijp je relaas, maar je kunt natuurlijk niet je televisie terugbrengen en zeggen... Hij, hij, hij past niet, hij was te klein. Nou, kan wel. Waar, je kan altijd je kan zeggen, waar past niet meer televisie kost of uh, uh, hij is te klein of te groot de muur of uh, weet ik veel wat je, je oh, er ja. van kan maken. Ja. Dus dat is het probleem, lijkt me niet. En nogmaals, ze hebben het geld wel uitgegeven. Ja. Dus die zaak zal ze eigenlijk niet uh, druk maken om een andere televisie, want dat geld dat blijven ze toch houden. Alleen, ja, ze doen dus een oude televisie innemen na tien dagen, want we praten natuurlijk niet over een jaar. Hè. Nee. We praten over tien dagen. Dus ja, ja, ik denk niet dat de zaak daar een probleem van maakt. En ja. heb je ook meer spullen hebt gehaald, daar zo. Ik weet het niet hoor, want hij brengt natuurlijk een televisie terug die ze vervolgens uh, moeten verkopen voor 500 euro minder. Dat snap ik, maar hij zegt net op de radio dat hij een inruilbon uh, heeft voor 14 dagen. En uh, ja. als hij binnen die 14 dagen omruilt, ja wie gaat hem vertellen dat dat niet mag? dat staat op die bon. En of hij het nou voor A of B inruilt, ja. dat maakt niet uit. Hij heeft het geld uitgegeven, dus hij ruilt het gewoon in voor het bedrag wat hij al uitgegeven hebt. En ik denk niet dat Expert of wie dan ook daar een probleem van maakt, want ja, dat geld hebben ze al binnen. krijg je een andere televisie en die andere televisie komt weer terug, ja, dus die verkopen ze weer over 500 euro minder. Ja, dat is wel een, dat is dan eventjes. Nou, ik vind het een uh, leuk dat je meedenkt, Marco. Ja, nou ja, ik dacht, het is een simpele oplossing ja, voor je. Ja, maar... ik vind het heel zin. Heeft hij, ja, ik weet niet of die dat wil, hè? Want sommige mensen willen helemaal niet een nieuwe model, die willen gewoon dat model. Met die grote knopjes of met die... Uh... Nee, ja, dat snap ik. Maar goed, ja. hij had over geld terug. En geld terug gaan ze, uh, denk ik, nooit van z'n leven geven. Mm. Want ja, dat zou natuurlijk gek lezen, Wat je zelf zegt, als je vandaag een pak suiker koopt... en morgen is de aanbieding... en je gaat dan naar de zaak terug en zegt... Ja, ik heb gisteren suiker gekocht, dus vandaag een dubbeltje gekoopt... en dan zeg ik het ook bij de kassa, ben je wel goed bij je over. Ja. ja, dus zo simpel werkt het. Maar hè, ik zou dan ja, voor het nieuwe model gaan, binnen 14 dagen... Ja. voor hetzelfde geld. En daar ja. zullen ze weinig uh, tegen in kunnen brengen. Ik maar, ben benieuwd, dan, uh, ja. Dat is een, een spannende kwestie. Dankjewel, Marco. Is goed. Doeg! 0800-1121. Meneer Bouzaki. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, ik wil wat even uh, wat toevoegen. Ja. Over die uh, donkere kleding. Ja. Uh, dan, dan heb ik een vraag aan u: ja. van wat is gezonder? Donkere kleding. In de woestijn of lichtere kleding? Ja, ik zou denken lichtere kleding, want dat weerkaatst de, het licht en dus de warmte. Maar niet de uv-stralen. Oh. Dus als we naar de gezondheid kijken, is, uh, en ook wetenschappelijk gezien, is donkere kleding juist ja, beter dan lichtere kleding. Want het, het reflecteert de uv-stralen? Ja, klopt. Maar als dit als ik... is ook uh, wetenschappelijk bewezen. Oh. Maar... En, dit zijn sowieso een van de voordelen. Dan, hè? Oh. Maar als ik, als, ik, uh, als ik een witte blouse aan heb... dan heb ik toch ja. geen last van de uv-stralen? Die, die bereiken uh... dan mijn huid toch niet? Of nee, nou? want wanneer iemand donkere kleding aan, uh, aantrekt... dat betekent dat die, bijvoorbeeld als iemand een zwarte tussen aan heeft... dan wordt die zwarte tussent warm. Ja. Want omdat... Uh, de uv-stralen uh, UV niet doorheen komen, ja. door lichtere kleding wel. Dus lijkt het uh, alsof u het niet warm hebt. Ja, maar de, vol, uh, volgens u gaan de uv-stralen door de witte kleren heen en niet door de zwarte? Uh, dit is wetenschappelijk bewezen. Ja. Dus ik komt niet uh, door mezelf. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik, ik wist het niet. Maar dat, dat, als, als, ja, dus, uh, als u zegt dat het wetenschappelijk bewezen is... Zoek het even op. Oh, dus zoek het even op. Zoek het even op. Goed. Nou ja, oké. Okay, dan uh, bedankt voor de bijdrage. Nou, oké. Okay, Goed. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Niet, wetenschappelijk bewezen. Het zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja. Goed. De, zover dus de warme kleding of de lichte kleding in de woestijn. Waarom er uh, donkere kleding wordt gedragen. Want dat valt zo warm uit, vroeg uh, Ellie Kalwijk zich af. Uh, Henk Bouw die wil nog steeds uh, weten waarom er geen organisatie is. Zoals bijvoorbeeld de reclamecodecommissie. Die inspringt op die reclame van bent u gelukkig getrouwd? Ik wel. Flirten is niet strafbaar. Nou ja, die reclame, u kent hem vast wel. En uh, Henk Bouw die ergert, of die, uh, ja, die ergert zich daar uh, aan. 0800-1121. Dat is het nummer wat je kunt bellen met antwoorden. Maar ook met vragen.